omdat een hoop mensen daar niet zijn ingeënt en nog geen corona hebben gehad... worden ze vaker ernstig ziek van een infectie. Met name in de hoofdstad Peking gaat het keihard met de besmettingen. Ook in Shanghai liggen ziekenhuizen vol. De Surinaamse president Santokki had liever gehad... dat er meer was overlegd over de excuses voor het slavernijverleden. Gisteren zei premier Rutte namens de Nederlandse regering sorry... veel nazaten van tot slaafgemaakten vonden dat niet de juiste datum... Santokki is wel blij met de excuses, maar zegt dat de timing beter had gekund. En er zitten steeds meer oudjes achter de tralies. Volgens de Volkskrant is het aantal 65-plussers in de gevangenis flink gestegen. In 2015 waren het er nog 310 in ons land, vorig jaar al 580. Dat komt volgens de krant door de vergrijzing... en doordat rechters vaker levenslange straffen uitdelen. Een gevangenisraad vindt dat er in de bak een speciale seniorenafdeling moet komen. En acteur Robert De Niro was bijna het slachtoffer... van de echte versie van dit filmkarakter. I'm steal De ja, Grinch dus uit de gelijknamige film. Daarin probeert een boos wezen de kerst te stelen. Nou, zoiets is ook gebeurd bij acteur Robert De Niro. Een inbreker drong binnen in het New Yorkse appartement van hem... zegt deze Amerikaanse verslaggever. Het gebeurde just voor 3 a.m. De NYPD zegt dat de patrol op a een repeat offense. Walking basement door De Niro's home. De acteur betrapte haar zelf toen ze probeerde de cadeaus van onder zijn kerstboom te stelen. De vrouw is gearresteerd. Ze is een bekende van de politie, was net op borgtocht vrij na een eerdere inbraak.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 Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen 6 kilometer file tussen Heemskerk en Knoopend Velsen. De weg is weer vrij. Bij de Zeeburgertunnel is de weg ook weer vrij op de A10 vanaf uh, Ring Noord tussen Landsmeer en Deugendam. 3 kilometer file en tussen de Koentunnel en Zeeburgertunnel 4 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. A10 Watergraafsmeer richting Amstel tussen Landsmeer en Amsterdam Oud-Zuid. 12 kilometer langzaam rijden. A22 Beverwijk Velsen tussen Knopend Beverwijk en Knoopend IJmuiden. 5 kilometer door een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 Welkom bij ZFM, de kant nog walshow. ZFM, het geluid van Zandvoort. Daar zijn we weer, uh, mijn Goedem mannen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Uh, ik kan nog wel show hier uh, uh, bij ZFM. We begonnen uh. met uh, Manny Deur van Holland Oats. In Zondvoort aan de Zee. En zoals altijd is er voor de inwendige mensen weer gezorgd. Want uh, er is iemand even bij Jimmy T. Ja, ik had het erover met Jim. Hij zegt: Wat <laughs> zie jij nou als je de grote krocht oprijdt in de. Ja, dus ja dat lijkt wel een. Uh, Afgeknepen bocht. Nee, een bouwput. Oh, maar het is natuurlijk het schaatsbaantje, Maar het is net uh, heel, ja, ja, ja. Zo, uh, mega gebouwd gaat worden nou, ik als je daar op uh, afrijdt. Ik was daar, uh, wanneer ging het open? Het was wel druk. Zaterdag ik, geloof ik. Is, zaterdag denk? ging het open en uh, ik had met Hans Bodman gesproken. En die zei, nou kom nou ook gezellig. En uh, ik zei, nou prima. Dus ik kom eraan. Kon ik er niet in. Was het een besloten party? Nee, oh. Maar, wat een, oh. Wat een, ik vond het heel bijzonder. Meteen hey. al een besloten party. Ja, toen ben ik ook besloten naar huis gegaan. Ah. Ja, dat, dat, dat is goed. Nou, Weet je? Het had met de sponsors te maken, Ger. Okay. Okay. De sponsors waren uitgenodigd. Eh, want eh, ik eh, heb mijn vinger netjes opgestoken... omdat ik daar een verhaaltje bij de Zandvoortse krant moest eh, schrijven. Mm -hmm. En ook kwam er iemand van het, uh, het Halems Dagblad. Dus uh, min of meer werd de gerechtvaardige vraag gesteld... van wat komt u hier doen? Ja, ik kom iets uh, maken. Maar uh, men wist niet uh, dat die man van het Halems Dagblad uh, was... Dus oh. dat uh, moest er dan nog eventjes bijgezegd worden. En ik denk, ja, dan, uh, dan heb je in ieder geval een stukje controle... Ja. van welke mensen je dan toelaat op jouw besloten feestje. Nou, maar maar dat het ging onderdobing. Maar het alles uh, is het fantastisch dat we natuurlijk een schaatsbaan hebben. Ja, hè? ja als je daar... Uh, ja, zeker. jij bent ook zo goed in schaats, hè? Ja, enorm. Ja, jij bent vroeger schaats geweest... Ja. <laughs> ja, maar het is echt hartstikke leuk dat dit gedaan wordt. Absoluut, en de kinderen kunnen gratis uh, ja. elke dag uh, heerlijk schaatsen. En, uh, nou, en ze hebben in ieder geval gratis dag uh, ijs kunnen leveren zonder uh, met deze Frieskou. ja Zaterdag en zondag was ja. het inderdaad. Ik ben er om mijn bek gegaan, jongen. Oh ja? ja? Niet, niet een beetje. Oh shit. Nou, het was zo bizar glad. Ja. Vertel! Ja, ja, ja, ja. Ik ook hoor. Want, uh, maar vertel jij eerst uh, wat, wat er jou is overkomen dan. Want... Nou, ik uh, kwam uit uh, Noord. We ja. hadden een, een, zeg maar een, een leuke zondagmiddagborrel gehad. Aha. En ik kwam uit Noord met de auto van uh, mijn schoonzuster. En die woont bij de, bij de uh, dekamarkt. Dus ik stap daaruit. Ik denk, nou, dan kunnen we de kleine stukjes ook. Uh, weet je wel, daar hoef ik me ook niet zo druk over te maken. Nee. Nou, dat was helemaal niet, niet te komen. <laughs> nee. Ik ging gewoon. Uh, en je ja. ging onderuit? Ja, wat heet. Ja. Zondagavond zeg je. Ja, ja. ja, ja dat ja. was inderdaad de slechtste avond. Dat ja. was de slechtste ja. avond. Nou, ik heb uh, hier donderdagavond fijn, gezellig radio lopen maken. Want ik had uh, voorafgaand had ik de eindjaarsborrel. samen met uh, de konuiten van de Zandvoortse in het Wapen van Zandvoort. Dus de heenweg naar de studio, dat ging nog wel. Maar op een gegeven moment regen. Een beetje nattigheid buiten. En ik zag al in het scherm van de televisie dat er al iemand met een uh, gemeentelijk zwaaienlegje al stond. Uh, weet ik allemaal wat. Dus ik denk, ik moet opletten. Ja. Nou, ik was nog geen uh, vijf meter hier voor de deur. En uh, ik lag op mijn platte gezicht. En ook, uh, ook ik moest eraan geloven. Maar gelukkig viel ik goed. Ik had, uh, ja, alleen hier een uh, schaaf uh, ja. wondje bij, bij mijn elleboog. En uh, ja, spierpijn. Daar had ik uh, toch uh, weinig last van. Dus het, uh, nou ja, het, ik ben er nog. Ik ben er hier nog zitten. Ja, ja, dus het was al, ik, een, uh... ik had echt een geluk bij een ongeluk. Want ik was al een keer gevallen. Toen we uit Molly kwamen. Weet je nog oh, ja. <laughs> <laughs> maar dat is niet zozeer door de gladheid. Nee, dat was door... Uh, en dat was gewoon thuis. Ja. Dus ik had pijn in mijn stuitje, jongen. En, uh, dus ik naar de fysio uh, Bij Deborah op de Bora op de Prinsenhof. Weet je wel, topwijf. En die, uh, die zit zo te kijken. Die zegt ja, je bekken staat scheef. Ik zei, nou, dat is lekker dan. Hoe gaat dat weer recht? Nou, ja, dan moet je masseren. Je kan het wel. Oké. Okay. Ik heel, heel, <laughs> dus, ben er twee keer geweest. Toen uh, zondag gevallen. Maandag zat ik weer bij haar. En ze zegt, kijk nou, wat hij, hij staat nu recht. <laughs> dus ik heb gewoon weer recht gevallen. Nou, op zich, weet je, elk nadeel heeft zijn voordeel. Zou iemand toch ooit. Ja. Nou, dat klopt. Kruif. Kruif, dat zeg ik. Kruijf. Kruif. Doe jij, zijn, 14. Uh, doe jij zijn schuif open, Fred? Ja, Die heb ik nu uh, openstaan. A... Oh, ja, dan moet, ja, dan moet je natuurlijk wel even nog een, een muziekje klaarzetten. Graag. Ja, de hij mens. staat klaar. De mensen horen het alweer, live radio. Hoor. Ja, kan nog wel zo, mensen. Dus. Make... gekkigheid van 10 tot 12. Gerda is, naar... Gerd is even aan het oh, zoeken ja. van, van een goed nummer erbij. de bijpassend nummer. Ja. Is dit een mooi bijpassend ja, nummer om bijpassend ons nummer. Zeker. Um, gebakje van Jimmy J. op zeker. te gaan eten?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 James Taylor. Ah, die kon er nog wat van. Hij kan er nog wat van, hoor, want hij uh, treedt nog steeds op. Is dat zo? Ja, ja. zeker. Ik moet volgende keer mijn eigen microfoon meenemen. Uh, een koptelefoon. Snijden... Oh, is die een beetje uh, kaduuk? Uh, snijdt in mijn kop die harde... Ach dat is jeetje, Ik denk daar niet licht over. Zit er een bakje tussen. <laughs> maar uh, ja. <laughs> ja. Okay, uh, heb jij excuses gemaakt, Frank? Nee, uh, maar ik heb wel slaafvinken gekocht gisteren. <laughs> Ik ben toch bij de slager. Die had slaafvinken. Dus mag, dat, mag dat trouwens nog? Ja, dat mag. Ja. Ja. Nou, het waren de laatste die hij had. Nee, klaar nu. En die heb je ook afgevinkt meteen. Afgevinkt, ja. ja. Met, met zo'n rood streepje. Ja. Bingo. In de, in de tas. Ja. Ja, het is toch wel een circus is dat, jongen. Het gaat helemaal nergens over. Ja, het gaat wel ergens over. Het gaat namelijk over Poen. <laughs> Precies, van, de week, ja. van de week had er iemand op uh, Facebook uh, gepost dat hij uh, in elkaar geslagen was. Of tenminste, uh, zijn voorvaderen waren in elkaar geslagen door de Noormannen. Dus die wilden ook een soort schadevergoeding hebben van de Noormannen. Dus, uh, dus ja, uh, dat, dat soort dingen. Nou ja, weet je, als je hem nog verder terugpakt... Ja. Dan moeten wij ook herstelbetalingen van de Afrikanen krijgen. Want dat waren, die hebben, er zijn meer blanke slaven verhandeld dan, dan, dan zwarte slaven. Is dat zo? Is dat ja. Ja. Je je je, waar heb jij dat gelezen? In een boek. In een boek? <laughs> <laughs> het grote nee, maar, boek van Frank Paligo, waarom niet nee, Maar weet je, het is, uh, het is zo zinloos, zoveel jaar daarna. En de dwang en, en alle redenen erachter waar, waarom het nu moet gebeuren. En dus wat Ger zegt, dat heeft natuurlijk ook. Alleen maar te maken met geld. En, en natuurlijk waar de rover waar de, ro de plank heeft misgeslagen... is dat ze niet eerst met de dan als ze dat ze nodig hadden willen aanbieden... die excuses Surinaamse ja. overheid om de tafel waren gaan zetten. Nee, laten ze zich weer leiden ja. door die Jeffrey Afriki-kip... en die, die, die kick-out Zwarte Piet-klootzak... en nog wat van die splintergroeperingen... die hit hier klaarblijkelijk toch allemaal voor het zeggen hebben. Ja, dat klopt. En dat is gewoon heel verkeerd. Dus ik snap wel dat de Surinamers niet op die Rutte zitten te wachten. Maar die... ik vond die speech van Rutte briljant... Ja, dat kan. Op vond zich, ik echt uh, briljant. Dat wordt wel mooi ja. voor, voor hem gedaan. Ja. Maar volgens groot. mij heeft hij hem ook zelf. Uh, ik heb hem nog gebeld, ja. gebeld. Heb je hem gebeld? En en wat heb je tegen hem gezegd? Ik zeg, Rita Alpik, <laughs> heb je goed gedaan. Hij moest uh, door het uh, door de overheid zelf aangelegde mijnenveld uh, manoeuvreren en op zich uh, deed hij dat wel aardig. Ja, ja, dat vond ik heel knap. Oh, oh. nee, het is goed hoor. Ja, ja. ja. Oh, ja goed. En uh, welk nummer was dat trouwens? Nou, dat heb ik uh, veel te kort uh, gehoord. Uh, ah, ik begin van de Ancelobedie. Muziek, Muziekquiz, hè? Ja, hallo. Ik heet geen Gerard Ekdom. Die, die uh, weet aan uh, meteen één klank. kan hij dat al uh, ruiken en horen wat het is. Weet je uh, dat niet... Gerard Ekdom een groter dingetje-fan is? Is dat zo? Is Gerard een uh, enorme oh, fan van heb ik dingetje? Okay. Heb ik vernomen, ja. Dat ja, meen je niet. Zeer verheerd. Nou, dat. Uh... Die kan je dan bijschrijven, kan je ook afvinken, Frank. Ja. Om even in het uh, verhaal van de ja. slaafvinken te blijven. <laughs> Goed, ja. uh, Heb jij nog wat, Jaap? Nou, ik had wat, maar... Uh, wat had je dan? Ja, dat... Uh, oh ja, weet je wat het woord van het jaar is geworden? Klimaatklever. Klimaatklever? Ja, die, die idioten die hun hoofd op een, uh, op een ding... Uh, oh ja? Yeah? Zoals die gek die... Uh, die, ja, die ja, ja, ja op die tafel vastgeplakt zat. Die. Maar niet vast zat. vond ik helemaal <laughs> grappig. Hele oude lijm natuurlijk. Ja, het is wat, uh, ja. Klimaatklever. Um, ik, heb, ik heb hier toch nog even iets bijzonders... over eten gesproken. Ja? Want uh, Frank was bij de slager... om slavinken te halen. Maar ik vraag me af... ben je ook nog bij de groetenboer geweest? In, uh, nee, nee, in zo, de buurt. Zaterdagmorgen in Heemstede, ja. doe ik altijd bij het korst, uh, ja. namelijk de groente. Ja, moet je even vragen of die uh, bij de volgende keer, of die toevallig Australische spinazie in de aanbieding heeft? Want er is nog wat, uh, wat mee. Oh. Uh, want uh, de favoriete groente van Popeye zorgde bij tientallen inwoners van de Australische staat New South Wales voor vervelende krachten, uh, klachten, na het eten van de besmette spinazie. Sommigen kregen zelfs hallucinaties. Zo. Ja. Moet niet gekker worden? Ook werden er klachten als slecht, zicht, grote pupillenkoorts en delirium gemeld. Dus ik weet niet, uh, ik dus vind dat je, heb jij toevallig... Uh, de door de je ogen zien er nog wel erg groot uit, Frank. Uh, nee, ik, ik heb uh, onlangs geen, uh, geen spinazie gegeten. Uh, nee, nee, nee. Maar... Dat was, dat was dus, dat was dus <laughs> daar gebeurd. Hallucinogene spinazie, Australisch ziek. Hé, maar jongens, ja. hebben wij in Zandvoort nog een postkantoor? Nee, hè? Nee. nee, alleen een postagentschap. Nee, ja, post maar dat is overal bestaan toch geen postkantoren? Nee? Bijna niet meer. Nee. Nee. Nee. Maar het meeste afgelegen postkantoor ter wereld... Ja. die staat uh, op Antarctica. Antarctica? Ja, en die is deze week volledig bedolven onder de sneeuw. <laughs> Je verwacht het <colors> niet, hè? De matrozen van de Britse marine deden er twee dagen over om, om hem uit te graven. Het <sch Suites> zei die postbode, Where's, where the hell is Al Gore when you need him? Ja, precies. En ja, de, de, de, uh, de ze, even kijken hoor. Ze moesten ook pinkwins gaan tellen op, het, eh, op Goudiereiland. Uh, dat is gelegen op zo'n 17.000 kilometer van Nederland. Het gebouw zit ook een museum hmm. en een cadeauwinkel. Nou, dat is nog weer leuk. Dat is de hè? Dus die Inuit geven elkaar ook cadeautjes. Ja, natuurlijk. En, uh... Nou, gelukkig maar. Maar ze hebben het gelukkig zijn ze uitgegraven. Dus, uh... nou. Ik denk dat is uh, goed en positief leuk nieuws. Absoluut, G. En dat Toch? is een mooie aanleiding voor een volgend muziekje. Dat lijkt mij ook. Dat want, lijkt mij want, ook. Want dan gaan we Hans ook nog even erbij uh, pakken. Precies. Ja. Um, wat is niet? Piano. Een triano. Een triano. Een piano. Zing voice. You spoke the word, shadow came between us, sharp as a sword. Gone is my gladness, and vanished my pride. Cause love didn't stay. I'm bij ZFM, dames en heren, eh, appels en peren. Nou, jullie hadden het net over dat jullie waren gevallen, hè? maar het kan altijd erg natuurlijk. Ja, want, vertel. Want, uh, in Amerika was er dus een stel dat viel ook, mm. met de auto, maar dan wel 90 meter in een ravijn. Oeps. Oh. Hij heeft er niets aan overgehouden. Niets. Ach, een Amerikaanse stel heeft amper verwondingen overgehouden aan een val van 90 meter hoge cliff in Californië. Een mm. wagen raakt van de weg, zuisde naar beneden en landde op de kop, op de bodem van het ravijn. Rennerswerkers die de twee vonden spreken van een wonder. In het dagblad de New York Times. Nou, en Dat is het dan ook natuurlijk. Als je zo'n val overleeft. Dan dus moet je je voorstellen. Dat is het nog twintig oh, meter hoger dan bouwers. Ja, ik kwam het niet yes. Ja. Niet normaal. En dan gewoon op je dak terechtkomen. Dat, dat moet wel een goede auto zijn geweest. Een Buke of iets. Of een hele uh, goede bestuurder. Ja. <laughs> Ik, ik, denk, ik denk een, uh, een Buke Electra uit 68. Dat uh, <laughs> <laughs> een beetje uitgeprobeerd geprobeerd. Stevige Hup, auto. Huub Stabel heeft zo'n autoprogramma vroeger. En ja. uh, toen hebben ze dat ook eens een keer, uh, net zoals in Engeland, hebben ze de, gewoon getest en gekeken of, ze, of ja. ze een auto crash was Want lieten ze hem gewoon van een dak af uh, donderen. Dus, uh, ja, dat is de, de Amerikaan <laughs> ook in de dertige ja. jaren. Toen ja. ja, hadden ze de Chrysler Airflow hadden ze gemaakt. Dat is een beetje onooglijk model. Ja. Wel voor die tijd in ieder geval wat futuristisch. En die lieten ze, er zijn beelden van op, bewegende beelden van op YouTube. Ja. Van een heuvel afrollen. Ja? En dan keken ze beneden en er nou ja, was niks gebeurd met dat ding. Op zich hartstikke goed. Ja. Ik weet alleen niet of er toen tot tijd ook al veiligheidsriemen waren in zo'n kooi. Vast New York City. Maar uh, ja, dat is wat. Nou, ik denk dat als je met een moderne elektrische auto op je dak terechtkomt... met zo'n afstand die je toch maakt als je 90 meter valt... Ja. Dan blijft er volgens mij weinig van je over. Want dan je gewoon het dat... accupakket dwars door je kast heen. Dat... Ja, want het weegt natuurlijk wel wat, hè? Ja. Uh, het is uh, bij half elf, hier. Uh, oh, ja. Dus uh, let op. Hey Hans, ouwe Rups, wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Ja, goedemorgen Hans, want uh, je bent er uh, lijfelijk niet aanwezig, maar telefonisch wel. Ja, altijd, hè? weet je wel, hè. Dus, uh, ja. Ik heb andere afspraken, jongens. Ik kon helaas niet in de studio zijn. Ja. Maar uh, gaat het goed met jullie allemaal? Ja, ja, ja zeker. Nou, we hebben valpartijen overleefd, Ger, op uh, de zondag. En ik uh, donderdag, uh, na afloop van mijn alternatieve VM lag ik ook gestrekt hier voor de, voor, voor, voor de, voor de studio. Dus. Maar, maar ja, je, je wist er natuurlijk ook twee, drie uur van tevoren eraan tot te komen Ja, ja, ja. ja nou, je kan er, nou... regenen, dus je ja. kan er rekening mee houden, Ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja, maar ja. Regening, ja. Dat zeg je, zeg je goed. Uh, maar goed. Ja, daarom, erom, erom, erom. erom. <laughs> Uh, jongens, we gaan toch nog even op de Formule 1 door, hoor. Want, toch wel? Uh, ja, verstandig, maar door ga maar door, jongens. Ja. Volgende week, uh, of volgende maand, moeten jullie de, de Vogue kopen. De Vogue? De Vogue. Ja, staat Vogue. staat, staat uh, ja. daar Kelly Piquet toevallig in, dan? Kelly Piquet wordt, uh, uh, uh, die wordt uh, Cover Girl. Zo? die wordt, covergirl. Zo? is er heel erg trots op, en ze hebben een uh, shoot geschoten in, in Brazilië, in haar, uh, in haar uh, eigen land. Dus, uh, nou ja, dat wordt uh, een prachtige reportage natuurlijk. En als je er meer wilt uh, weten over de vriendin van Max Verstappen, dan, stel ik het ja. op dus. ja, dan zou ik hem toch kopen. Ja, ik koop hem zelf niet, maar... Uh... Maar het is helemaal geen lelijk meisje, Nou ja, nee, nee, het gaat, het gaat. Anders gaan we haar daar zonder kleertjes aan treffen, of uh, heb je die bijzondere reden nog niet? Nee, het, is, het is geen playboy. Uh... Nee, dat is ook weer zo. Het is, uh, het is een beetje een avant-gardistisch ja. uh, tijdschrift. Het is een aanloop naar hè, je weet het niet. Nee, precies. Hey, dat ze misschien de volgende keer in de Playboy staan, weet ja, ik niet. Ik kun hey, niet, je niet. Ja, kunnen niet. non ondoet. Geld ruikt niet. Ja. En het is uh, waarschijnlijk <laughs> een mooi tarief wat ze uh, daarvoor hebben. Ja, ja, daarom daarom, daarom. Hey, nu we het toch over vrouwen hebben in de Formule 1. Um, ja. Wie denken jullie dat de nieuwe, uh, eventueel de nieuwe uh, CEO van Williams F1 wordt? Susie Wolf. Susie Wolf, heel goed. In, in één keer goed. Ja, die, uh, die, ik reken hem goed. Want uh, zij wordt genoemd als uh, de nieuwe baas van de Formule 1-reinstal van Williams. He, ja. maar, uh, George uh, ja. Capito en Xavier uh, de die zijn opgestapt vorige week allebei. Zo. So? Uh, ja, ja dat is waarschijnlijk uh, over, uh, over de toekomst van het team. Het hm. gaat ook niet goed natuurlijk is, dan er maar acht puntjes en uh, onderaan bummelend. Uh, dat ging natuurlijk niet zo goed. Maar die Susie die heeft tussen 2012 en 2015 was ze al testcordeur bij Williams. Dus ja. die had altijd nog wel goede banden, denk ik. Ja. Uh, nou, nog één vraag. Wie was de laatste vrouwelijke uh, teambaas? Claire Williams. De dochter nee. van Frank. Nee? Nee. nee? nee, nee, nee. De laatste la la was Marisha Coltenborn. Oh, ja. oh ja. Ja, van, uh, ja, daar zat ik ook al mee. Maar dat is die dame die Guido van der Garde uh, het zo lastig heeft uh, gemaakt. Ja, dat zou best kunnen, maar dat, uh, het is wel een vrouw, uh, ja. Ja, dat... Uh, <laughs> dat, uh, dat uh, nou ja, die, uh, die, die wist er wel uh, raad mee, maar, uh, ja, nou, maar uh, Guido van der Garde denkt daar anders over uh, wat ik een beetje die deed. Oké, okay, ja. ja. Ik, uh, die is in 2017 getrokken bij uh, Sauber, dus uh, nou ja, goed uh, vijf jaar zonder vrouwen, uh, het uh, moet kunnen. Uh, wie er nog bezig zijn om in de Formule 1 te komen, dat is al een hele tijd zo natuurlijk, ja. is de familie Andretti in Amerika, Michael Andretti en zijn vader uh, Mario, die in uh, 1978 wereldkampioen werd, die uh, doen nog uh, vermoeden pogingen om uh, de Formule 1 binnen te komen. Uh, aan, aan het geld ligt er waarschijnlijk niet, want ze hebben de, de, financie, de financiering is rond mm -hmm. uh, met de Guggenheim-partners. Dat zijn, zijn uh, rijke jongens die uh, onder andere de LA Dortjes hebben, uh, Hongbal en ook nog de voetbalclub Chelsea. En ze hebben een enorm uh, uh, een enorme gebouw neergezet in de buurt van Indianapolis, mm -hmm. uh, in Fishers. 200 miljoen dollar hebben ze er uh, gespendeerd. dus dat uh, kun je wel wat verbouwen, lijkt mij. Op uh, 50.000 meter uh, 50 grond. Dus dat staat een prachtig uh, facility voor de Formule 1. En dan uh, willen ze daaruit uh, die Formule 1 gaan bestormen. Maar ja goed, uh, die andere, teams, die andere team teams zitten er niet op te wachten natuurlijk. Het zou het 11e team worden. En dan moet het prijzengeld moet verdeeld worden. Ja, Daar zitten ze ook niet op te wachten, want het worden natuurlijk 22 wagens dan. Ja. Dan krijg je ook nog die 107%-regel, want dan mogen er 20 starten. Dus dan kunnen de twee uh, kunnen dan waarschijnlijk niet meedoen. Dus dat, is, dat wordt ook nog een heel dingetje, maar we zijn er nog steeds van overtuigd... dat ze, dat ze de Formule 1 kunnen bereiken en misschien over een paar jaar is het zover. Um, over een paar jaar ook die nieuwe motoren. Hè? Nou, het is nog steeds niet duidelijk wat Red Bull Racing uh, voor motorenpartner krijgt. Um, het was een hele tijd, leek het erop dat het, het postje zou worden... Ja. Nou, dat is dus uh, voorbij. Porsche wilde heel veel zeggenschap hebben, dat wilde Red Bull niet. En uh, ja, nu zijn ze bezig om te kijken met wie ze dan verder in, in uh, uh, conclave gaan. Maar het zou kunnen zijn dat het al voor Romeo wordt, toch? 2026. Ja. ja. Ja, Alfa Romeo heeft nu uh, uh, ook een, een, een band hè, in de Formule 1. Mm -hmm. En het team waar ze nu bij zitten, dat, uh, uh, dat is de manier waarop, uh, waarop Red Bull Racing dat eigenlijk wil doen. Dus zij, zij moeten het voor het zeggen hebben. En eigenlijk uh, ja, mag dan die uh, motorenleverancier meedoen, zeg maar. Ja. Maar Alfa Romeo uh, is er... Wacht even Hans. Alfa uh, Romeo nu heeft uh, een chassis met een Ferrari motor achterin... Ja. Um, wat uh, ga, gaat Alfa Romeo dan helemaal zelf support uh, verder dan? Of hoe ja, zit dat? Dan gaan ze mee uh, ontwikkelen die nieuwe motor van, uh, van Red Bull Racing. Oké. Okay. Die hebben natuurlijk die, die uh, Red Bull Racing powertrains uh, die hebben ze al helemaal opgetuigd. Ja. Die nieuwe mensen, ook mensen op van Mercedes en noem maar op. Ja. Uh, nou ja, dat, maar goed, ze moeten wel een goede uh, ze gaan een motor, dus een eigen beheer uitbrengen. Ja. Uh, en dat willen ze dan doen, onder andere met uh, steun van, uh, van uh, Alfa Romeo. Nou ja, die ja. kunnen ook wel motoren bouwen natuurlijk. Ja, uh, uh, maar, uh, ja voordat je verder gaat, maar uh, ik zag ook, uh, las ook iets, dat Ford, uh, de oude Cosmoord uh, leverancier, de, die werd ook genoemd en gelinkt ja, aan uh, Red Bull. Ja, uh, Hyundai zelfs. Uh, zelfs die? Ja, er zijn meerdere uh, kapers op de kust, mm. maar uh, ik denk dat Alfa Romeo toch uh, de beste papieren heeft hiervoor, denk mm. ik. Mm -hmm. Okay. Uh, nou goed, uh, we hebben natuurlijk uh, uh, de, de wagen van volgend jaar, hè, die uh, RB19, de afgelopen jaren de RB18, ja. die zal niet zo heel veel verschillen van uh, de RB18. Het zou meer een evolutie zou het worden. Maar ze zitten nog wel met een aantal uh, zaken die vloer ronden. Die moeten anderhalve centimeter hoger. O, uh, uh, 15 millimeter. Dus anderhalve centimeter toch? 15 millimeter? Ja, juist. ja, ja. Is anderhalve centimeter. Dus, uh, ander, anderhalve centimeter moeten moet die hoger. Nou, dat, dat heeft natuurlijk ook weer. Is natuurlijk ook weer van invloed op de manier waarop die, die wagen uh, zich uh, gaat uh, bewegen over het circuit. Uh, ze, ze zijn vorig jaar met de Red Bull nooit aan die, dat minimumgewicht van 798 kilo gekomen. Hij was eigenlijk altijd te zwaar. Dus, uh, ja, de, de RB19 is op dieet, maar zeggen. Die uh, moet wat lichter worden nog. Hmm. En, en dan hopen ze op die manier uh, weer mee te kunnen doen... ...ondanks het feit dat ze niet zo heel veel kunnen testen... ...of minder kunnen testen dan de andere, laat ik het zo zeggen. Ja. En die vloer, die vloer wordt iets hoger om op die porp, uh, die ...dat die, die, die, stuiteren tegen te gaan. Hmm. Dus, uh, nou ja, dan moeten we maar afwachten of dat uh, uh, gaat lukken. Uh, volgend jaar wordt het natuurlijk wel interessant wat betreft uh, de, de mensen die hun... Uh, contract zien aflopen. Nou, dat is onder andere Hamilton. Maar ik denk wel dat hij bij gaat tekenen nog. Uh, nou ja, dan hebben we Tsunoda. Die heeft een eenjarig contractje gekregen bij Alfa. Zoe. Uh, uh, Alpha Tauri dan, hè? Uh, ja. en, die, en die moet het gaan bewijzen tegen Nick de Vries. Dat kan heel aardig worden, natuurlijk. Ja. Dus, nee, Zoe. Die heeft ook maar één jaar contractje bij Alfa Romeo. En dan schijnt het ook nog zo, zo te zijn dat uh, Magnussen en Hulkenberg die voor Haas gaan rijden, ook maar voor één jaar gecontracteerd zijn. Dus waarschijnlijk krijg je volgend jaar wel weer een hele uh, stoelendans uh, wat betreft uh, die Formule 1. Ja. Uh, nou jongens, wat heb ik nog meer over de Formule 1? Niet zo heel veel. Uh, ja, wat we vorige uh, voor de week al zeiden, die farseur, die, uh, die ging toen weg hè, bij... Alfa uh, Romeo. Over Romeo. <lacht> ja. Uh, dat was dan net bekend. Ja. En, uh, ja, uh, die uitzending van ons was nog niet eens afgelopen. Toen werd al bekend dat hij de nieuwe op, de opvolger zou worden van Pinotti bij Ferrari. Ja. Nou ja, de verseur, uh, gaat dat dus doen. Dat is ook wel uh, leuk. Uh, ja, moeten we het nog hebben over de, over de, over de WK-voetbal? Ik denk het niet, hè? Nou, ik heb wel uh, even zitten verkneukelen... op het moment dat die Argentijnen dachten... dat ze uh, na 80 minuten uh, de, de buit binnen hadden... maar dat is het typisch weer voetbal. Tien minuten later was het uh, geheel gelijk spel en uh, we kregen nog een half uurtje. Dus uh, ja, met maar, nog twee doelpunten in de verlenging. Dus, uh, dus ja, uh, het was uh, wel waar voor uh, het geld... Wat als je voetbal liever bent. Maar als ik hier naar uh, de overkant kijk... Uh, dan zitten ze al... Half gapend mij aan te kijken, van uh, van joh, voetbal. Maar ik, uh, nee, ik heb joh, toch wel. Uh... Wij, wij, wij, we doen dit voor de luisteraars, <lacht> Anders en Jaap, dus ga vooral door. <lacht> ja. Nee, ik zag uh, op Facebook al mensen die uh, afhaak waren, want uh, die Fransen uh, die, pakten die, die, die er eigenlijk helemaal niks van. Nee. <lacht> nee maar dat, uh, zoals Jaap net zei, uh, winnen het nog wel erg leuk aan het einde. Ja. ja. Dus, uh, nou ja, uh, ik sluit af met de WK Dors. Ja, lijkt me een goed plan. Uh, hoe doet uh, Van Germer het? Nou, Vergerme moet nog in actie komen. Uh, die uh, speelt morgen. Vanavond speelt uh, Van Barneveld. Oh. Als, vierde, als vierde partij vanaf 8 uur. Dus het zal al laat zijn om half uh, elf of zo. Ja. Uh, te volgen op Viaplay. Play. Dus niet iedereen kan het zien, helaas. En, uh, Ik heb het afgevecht ja. net. Ze gaan allemaal op zoek naar die eerste prijs van 500.000 pond. Aardig bedrag, hè? dat is uh, wel redelijk natuurlijk. Uh, ruim uh, 500.000 euro. Maar als je de eerste ronde eruit ligt, krijg je ook nog 7.500 euro. Als, uh... <laughs> wel lekker om oh, je schoorsteen te laten roken. Wij zijn niet hoor. allemaal op zoek naar die eerste prijs, Hans. Nee, maar goed, iedereen wil toch wel winnen. Denk ja, ja, dat ja. wel. Ja. Want als je als wint, heb je, je, je vrienden. Ja. als je, als je, nou je vrienden. Ja? Nee, ga je gewoon <laughs> Nee, dat is Frank, die zei, nee, sorry, als je wint jongen. heb je vrienden, maar goed. Uh, uh, uh, slaat maar uh, het woord is er weer aan jou. Uh, als je nog twee uh, negen dorters gooit, hè, dus uh, negen pijlen uitgooit... Ja. Die twee keer, als je die twee keer gooit in het toernooi, dan krijg je nog 100.000 pond extra, dus uh, ruim 100.000 euro. Maar dat is nog nooit iemand uh, gelukt, dus dat zal misschien dit keer ook niet zo zijn. Hmm. Je weet het niet, hè? Je weet het niet. Nee. Uh, nou jongens, dit was het een beetje op mijn kant. Heel nou, goed. Dankjewel Hans. Ik gaan we... zou zeggen, nog, nog heel veel uh, succes de komende anderhalf uur. Dank wel En jij ook. En ja, maak er precies. een prachtige dag van. Kijk uit, ja. het regent. Doe een match. Uh, de nou, komt dit is het helemaal goed. goed. He? Dit is het collecte, is. Ja, precies. Dat zeg ik. Oké. Okay. <laughs> ik zie jou op zaterdag. Nog. Helemaal goed. Doe. Doe. Yeah. Okay. No more of your darkness. All my pictures.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 En uh, don't let the sun go down on me. En dat vond ik wel. Na de, al dat sportgeweld. Was dat een mooi gegeven. Prachtig. Frank, waar of niet? Absoluut. Hey, jij, jij, als je nou de, de krant opentrekt, hè, Frank. Ja. Dat is meestal allemaal narigheid, hè? Ja. ja. Maar er zijn. Ik heb ook goed nieuws. Oh ja. Er zijn zeven websites die alleen maar het goede nieuws vertellen. Kijk, oh, wow. dat, uh, ja. daar ik nog we van. Welke zijn er? Goednieuws van nu.nl. Ja. Goednieuws.nl. Natuurlijk. Good News Network. En dat is uh, uit uh, Amerika. Uh, goed nieuws van de Huf Huffington Post. Ja. Okay. Ken je de Huffington Post? Nee, nee ik ook niet. Bord Panda op 5... En dat is, uh, ja, dat is allemaal mooie dingen van dieren en prachtige. Geen ellendeberichten over. Geen dat, dat, ellende dat Frans Timmermans nu weer heeft uitgevreten. Enzo. Houd dat nee, niet alleen maar Nee, Dat maar hoor de... dan allemaal niet. <laughs> Pocon, POCON staat voor het Positive Corona News. Met dagelijkse positieve berichten rond of, rondom het virus. Ah. Nou, dat, dat, dat is er ook nog, weet je ja. wel? Dus uh, het is niet allemaal naar. <clears throat> nee. De Happy Broadcast. Nou, dat woord zegt het al. Ja. En uh, illustraties zijn dat door uh, Mauro Gatti. Je kunt hem wel. En uh, nou, daar word je vrolijk van. Dus ik denk, ja, dat vinden we zullen, dan uh, wel Geen, dat Zullen is we meteen ook dan maar een omroep beginnen? De vrolijke omroep. Want uh, ik denk dat wij uh, misschien dan bij de NPO aan kunnen kloppen voor zoiets. Uh, de positieve dat, partij. Een, een positieve, uh, positieve omroep. Ja, de, de Nederlandse nogal. positieve omroep. NPO. Of je Daar ben je bij de NPO. Ja. ja, ja dat je dan hebben wij een ja, tweede NPO. Nee, Nederlandse ja, positieve kan zeggen, ja. Je kan toch ook, uh, zeg maar, een, een, een politieke partij, de positieve partij? Ja. De positivo's. Ja, de, positivos. de positivo's, ja. Die kennen we natuurlijk al. Oh. Dus, uh... Maar in Duitsland was een... Uh, even een ander verhaal nu. Oh. Was een, dat een, een treinmachinist. Ja. en Die had een bakkie op. Oh. En die zei gewoon allemaal haltes ja. voorbij. Ja. En terwijl hij dat deed... Uh, spuiterde hij via de intercom... zijn uh, grieven over uh, de werkgever. Ach. En uh, ja, hij uh, reed behoorlijk chaotisch... door de stad Stuttgart. Uh, hij reed verschillende haltes voorbij. Hoewel de trein er eigenlijk... Uh, had, had moeten houden. In andere stations waar hij wel stopte, vergat hij de deuren te openen. En hij deed dat pas na heel lang wachten. Al dus een politiewoordvoerder een 43-jarige machinist... bediende zich op de koop toe van het omroepsysteem in de trein... om zijn ongenoegen over zijn job en werkgever te ventileren. Ja, dat doe je, denk ik, alleen maar als je een bakkie op hebt. En misschien daarna nog een. En toen de trein ook voorbij de halte uh, Rutesheim raasde... verwittigde een vrouw die er op haar dochter stond te wachten. De politie, die stond, uh, moet je voorstellen, stijl erop. Uh, en hoor je... Uh, Ja, de treinbestuurder maakte nog een ongeplande lus alvorens hij gepakt kon worden. Ja. En uit de test bleek dat de man onder invloed van alcohol was. Je verwacht het niet. Er loopt een onderzoek tegen hem vanwege gevaarlijke verstoring van het treinverkeer. Dus ja, dat is toch wel apart. Als je, je? Uh, iemand staat te wachten en je denkt: van, ik sta toch wel op het goede pad. Die trein die gaat vol gas voorbij. Ja, weet jij uh, trouwens hoe een, uh, hoe een trein ook genoemd wordt? Is een uh, woord van mijn uh, collega Marcus van Dam. Hoe een trein ook genoemd wordt? Ja? Nee, geen idee. Burgerrups. Een burgerrups. Oh, ja, dat is wel, is wel een idee, heel ja. leuk woord, hè? Ja. Ja. Die kan mee in uh, uh, mijn. In jouw vocabulaire. Vocabulaire, vocabulaire van een vliegtuig, een trombosekoker. Ja, trombose -koker. ja trombose -koker. <laughs> Nou, deze die komt ja, dus goed, bij burgers, Marcus vandaan. Ja? Die, die, die, die mag je dus nu gewoon plechtig gebruiken. Nou, bij mij, goed. bij wezen, zou ik hem gebruiken bij zomertijd. Dat is misschien wel een mooi podium om dat te doen. De Burgerrups, ja. ja. ja. Geweldig. En hey, jongens, heel wat anders. Ja. Uh, je, je, je, jij kent uh, Simon Paap nog wel. Simon, Simon Paap. Paap. Simon Jean dat... Paap was, de bekende, was de, een bekende Nederlandse dwerg. Ach, ja. Hij werd slechts uh, 84 centimeter en 14 kilo zwaar. Het maakte hem in Nederland en omringende landen... tot een opmerkelijke verschijning. Geboren in 1789 en overleden in 1828. Jeetje. En, maar nu is er in Iran een man en die is nog kleiner... Nog ja? kleiner! Ja, uh, de 20-jarige man het noordwesten van Iran is 65,24 centimeter lang. Jeetje. Ja, dat is niet normaal. Hij is zeven centimeter korter dan de vorige titelhouder. De 36-jarige uh, uh, comediaan Edward wordt. <lacht> <lacht> <lacht> hij spreekt Koerdisch en uh, Persisch en heeft een uh, Instagram-account die hij met behulp van een vriend, daar kan hij natuurlijk niet bij, nee. Dus uh, <lacht> met een vriend... Uh, <lacht> <heeft> hij <misschien lacht> <Gooit> je, <lacht> wordt hij ook wel eens weggegooid? Huh? <lacht> nee, dat doen ze niet. <lacht> Dat hebben ze met Simon Paap wel gedaan. Ja. Ja, die, is, die is overleden door het Jonassen ja. op een. Op een uh, op kermis in op kermis. <laughs> ja, dat ja, Dat staat er Verschrikkelijk oh, dat dat, dat gedaan werd met ja. mensen toch? Zei, ja. oh, oh, oh. En hij was de, uh, we zijn bezig om te kijken of we daar een, uh, een documentaire van kunnen maken. Het ja, lijkt me een heel mooi plan. Nou. Ja, dus ja. Een, ja, maar die kleine Iran hier in de hoofdrol. Nee, hey, die is er niet. Oh, die is er zit er natuurlijk in Iran. Ja, en daar kom je <laughs> ook niet zomaar weg. Maar die Simon Paap, die zat wel in het, uh, in, in het provinciehuis. En daar zat de broer van Napoleon. Robert. Mm. Ja. Ah, dat is grappig. Ja, en daar, daar deed hij kunstjes en uh, leuk. En dat stond ook op kermissen. En, uh, en in, uh, ook in Buckingham Palace bij de, bij, de, bij de Engelse royals heeft hij opgetreden. Uh -huh, ja, grappig hè. Ja, en eigenlijk... uiteindelijk uh, in Dendermonde hebben ze hem uh, gejonast. En toen is hij uh, op uh, zijn hoofd gevallen. Oh, God. Oh, God. En toen was hij dood. Ja. En toen hebben ze hem begraven hier bij de protestante kerk in Zandvoort. Ja. En daar heeft hij gelegen. En, uh, daar is hij gestolen. Gestolen? Ja. Het is gestolen zijn lichaam. Ja. En ze denken dat het een professor is geweest die uh, in, in Leiden uh, was. Want dat is natuurlijk wel uniek dat, uh, hoe dat nou kan. Ja. Weet je wel? Die mensen, die, die, die wetenschappers, die willen dat wel weten. Maar hebben het nooit meer gevonden. Nee, dat is, dat, uh, is ook een bericht uh, van 2020 van NH Nieuws. Het is de oudste cold case-zaak waar de politie <laughs> aan werkt. <laughs> ja, Simon Paap. Ja, ja. Simon Paap. Ja. Maar is ja, dus wat meer... Waar is hij hier gebleven? Dat is de vraag. Dus hij is niet meer de kleinste? Nee. Maar dan weet je dat. Ja, dus nou ik denk, nou, wow, dat is misschien wel een leuk. Uh, he, gegeven. Nou, dat is wel oh, aanwezig. Misschien een uh, Misschien een hele mooie documentaire. Waar is Simon Paard gebleven? Want dan uh, ga, je, ja, ga je een zoektocht halen. Kijk of die of die ergens nog, uh, dat er nog wat uh, wat. Nee, blijven is. Dat, ze zijn er wel mee bezig geweest, maar ja. dat, ze, ze hebben het nooit kunnen vinden. En waarschijnlijk is hij in delen opgeverkocht. Uh, uh, ja. Weet je al. Oh? En uh, ja. ja, dan houdt het uh, lelijk op. Nou, dan maar een plaatje, jongens. Want... Toch, hè? Ja, ja. ja we kunnen dat nog wat doen. We hebben nog eens, uh, ruim zeven ja, minuten. We hebben zeven. nog zeven minuten. Waar, waar, waar uh, denk jij aan, Frank? Wat voor een soort muziek uh, kan ik jou mee... Uh... Ja, ik probeer toch nog een keer Thunderclap Newman. <laughs> nee, dat zit er niet in. Dat ja, in. zit dat er niet in? Ja. Nou, dan uh, ga ik eens kijken of ik me in het volgende uur... Uh, iets van Thunderclap Club ja. Noemen uh, kan vinden ook mooi. Oh, ook mooi, George ook Harrison, ja, uh, ja. Ja. George Harrison. Lieve mensen. Ja. Ook uh, dieren hebben liefde nodig. <laughs> Een fijne plaat, hè? Ja, tuurlijk. Uh, dat was een beetje in de tijd uh, dat uh, George Harrison ook uh, in de Hare Krishna. Uh, want ja, daar had je dan een duidelijke verwijzing in Dat was ja. ook nog in de tijd dat uh, George Harrison nog leefde. Ja, ook nog. Ja. Ook dat nog. En uh, hij is een vervent Formule 1 liefhebber geweest. Ja. Dat hoorde ik ook. Dus nou, dat gaat. Uh, ja, wat dat betreft. Was het uh, wel uh, prima. Maar, nou, maar jongens, het uh, ja. is ook weer de tijd van de, de jaaroverzichten en alle ja, historische afgelopen ja. jaar. Maar goed, het jaarrapport van Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub. En, en de Belgen krijgen... Je even uitleggen wat Pornhub is. Pornhub, dat is, een, dat is een site voor uh, mensen die het uh, mooi vinden... om naar uh, seksueel getinte, dan wel pornografisch getinte filmpjes en wat iets meer zij te kijken. Ah, nou. Duidelijk. Uh, de België krijgen is vooral warm van lesbische seks... en de rapere modellen. <laughs> de beroemde porno-site Pornhub pakt voor de negende keer uit... met een jaarrapport. En jawel, door zijn enkele opvallende conclusies uit te trekken. Zo blijken België het vooral warm te krijgen van lesbische seks en de modellen. Ook de zoekterm Françaises zit bijzonder in de lift. Een bezoek aan de site duurt gemiddeld 9 minuten en 48 seconden. Daarmee zitten we netjes in de middenmoot. Ach, buitenlands nieuws? Ja, ik heb een... Uh, nou ja, het, het, ah. het, het doet mij eigenlijk denken aan, uh, aan, aan dit zo'n beetje eigenlijk. En nu is het tijd voor... Ja, kunnen. Ah! Ah! Ah! Ah! Nee, dat is Nee, dat is ah! het is het nog niet hoor. Nee, <hijen> nee <hijen> dat is nee. nog. Ja, weet je wat dat is? Ah, ja. <laughs> Ik nee, dus het is dus een, dus een vrouw die met een hamer op de vinger slaat. Wat? <laughs> goed, verhaal. Ja, goed verhaal. Goed verhaal. Ah, ja, die, ja, ja, in het kader van de emancipatie. Vrouwen die op hamers met vingers slaan. Ja, zoiets. Ja. Um, genoeg uh, hierover. Want we gaan zo uh, naar het uh, wereldnieuws luisteren. Uh, wat mij betreft kan je dat uh, skippen. En zo dadelijk zijn we weer terug. DFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een volgende.